0909-30538 als je de eerste luisteraar wil zijn. Ja, dan mag je zometeen de 538-ochtendshow... de allereerste voor 2026 officieel aftrappen. Dan ben jij de eerste luisteraar... en win je het Ik Was De Eerste Luisteraar-T-shirt. Dus uh, meld je maar aan. 0909-30538. Hey, eigen baas.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 President Trump laat er geen misverstand over bestaan... wie de touwtjes in handen heeft in Venezuela. Wij zijn daar de baas, zo zei hij tegen journalisten. Hij sluit een tweede militaire aanval niet uit... als de nieuwe regering niet meewerkt. En ook dreigde hij met militair ingrijpen in Colombia... omdat president Petro cocaïne zou verkopen aan Amerika. De tijdelijke president van Venezuela, Rodriguez... wil graag samenwerken met Amerika... en een respectvolle relatie hebben met president Trump. Dat zei Rodriguez bij het Hoge Rechtshof... tijdens haar benoeming tot tijdelijke president van Venezuela. Haar voorganger Maduro die wordt vandaag voorgeleid in Amerika. Goede voornemens zijn er ook op de werkvloer. Vooral de jongere werknemers willen dit jaar massaal aan de studie. Uit onderzoek van een pensioenaanbieder blijkt dat ruim een kwart van plan is... om een cursus of een opleiding te volgen via de baas. Bijna 80% is ervan overtuigd dat dit goede voornemen ook echt gaat lukken. we nou, nou het weer. Het kan glad zijn vandaag. Vanuit het westen kans op sneeuw. Vanmiddag een combinatie van zonwolken en winterse buien. Temperatuur dan tussen de 0 en 3 graden. Tot zover het nieuws op Radio 538. Dankjewel, Florentine. Dan uh, een overzicht van de files. En die staan er al, begrijp ik, Het ja. zijn er al acht. Begin op de A7. Herenveen zurich bij Nijland. Zeven minuten. A7. Den Oeverzaanstad bij Avenoorn. Vijf. Dan de A27. Gorkum-Utrecht bij Lunette. 27 minuten. A27. Utrecht-Gorkum bij Lunette. Zeven. Dan de A27. Utrecht-Gorkum bij de Houtenbrug. Zes minuten. A32. Meppel-Weerden bij Heerenveen. Zes. En de laatste is de A32. Weerden-Meppel bij Wolvenga. Zes minuten. Nou, we zijn al een aantal jaar dit programma aan het maken. Maar ik kan me niet herinneren dat, dat, er, op dit, gebeurd. dat nee. er op dit tijdstip pas over veel stonden. Dus hou er een beetje rekening mee. Het is ook gespeeld, hè? Oh, dat zal dat zijn. Dat zal er mee te maken hebben, denk ik. Uh, wij gaan op zoek naar de eerste luisteraar. Misschien wel iemand vanuit de file. 09 09 Dus 09 09 telefoonnummer Om je aan te melden als luisteraar nummer 1 voor deze maandagmorgen. 18 plus speel Ja. Echt serieus? Oh. Wat een geld! 15.0, wat verlikker Ben jij de volgende postcode loterij winnaar?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 vrienden van Amstel Live. Deze week win je bij Radio 538 toegang voor jou en drie vrienden. Begin de dag met een lach. Goedemorgen! Tim, Rick, Niels en Florentin. De vijfde in jouw ochtendshow. Ja hoor, de van januari. Het is maandagochtend en dit is de nieuwe editie van de ochtendshow tot 10 uur vanochtend. Radio 538. Sprankelend, mm -hmm. uh, veelzijdig, creatief en ook ontzettend uh, betrokken en aardig. En het geluid van de ochtend. Dit is de 538 Ochtend, Radio 538. <middels> I could tell it wouldn't be long It was with me, yeah, me, singing I love rock and roll Spend time in the gym, my baby I love rock and roll So take time and dance with me Ow! Smiled so I got up and asked for his name <laughs> That don't matter, he said, cause it's all the same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 On and singing at some old song. Nee, eigenlijk, ik heb de laatste keer dat ik heb gekeken is denk ik een jaar of zeven geleden... maar ik kan ja. hem wel eens even checken voor je of ze John nog... Jet. Joan Jett en de Blackheart, zoek het even op of ze nog... Ik denk, ik kan me niet voorstellen dat ze nog optreden met elkaar. Zij is in ieder geval niet dood, Joan Jett, dat weet ik wel, maar... Wat zij uh, tegenwoordig uitspoken, dat... Uh... Maar zou je ze graag een keer willen zien, Rick? Is ja, ja, dat, uh... Nee, nee, nee, ik ken eigenlijk alleen dit liedje... Je nou, ziet hier dat ze nog optreden hoor. Je kan ze, gewoon nog, uh, je kan, je kan ze gaan uh, bekijken. In, uh, in Nieuw-Zeeland spelen ze binnenkort. Okay. Dus als je daar in de buurt bent, je kan ze zien. In Auckland staan ze. In Auckland. In Oakland, Ja, in januari, de 20 Hey, het is 8 over 6. Goedemorgen, daar zijn we weer. En uh, laten we dan uh, meteen maar even van de gelegenheid gebruik maken... om jou via deze weg de allerbeste wensen voor 2026 te wensen. Mag nog net, hè? De dagje toch? Tot en met morgen, geloof ik. Tot en met morgen. Ja. Ah, oké. Okay. Dus uh, de, de zesde mag je ook nog Dan uh, krijg je altijd uh, de awkward momenten op kantoor natuurlijk. De meeste mensen die komen vandaag weer voor de eerste keer op kantoor. Nou, en dat is het wel of niet zoenen natuurlijk. Oh, ik was het alweer helemaal vergeten. Ja, ik... Het nieuwjaar is? Nou ja, om de beste wensen te ah, zeggen. Ja, maar, ja. maar er komt ook, uh, ik had het idee, maar uh, misschien ligt het aan mij, dat kan natuurlijk ook. Maar ik, voorheen had je op, uh, op 31 december zo, uh, de, de overgang naar 1 januari, je telefoon ontplofte met de ja. ene ja, na de dat andere. Meer, dat is nee. helemaal over. Ja. Nou, ik was heel teleurgesteld. Ik, ik had, ik nou had echt want een paar mensen heen. dat ik ook nog dat ja. van. Ja. had ja. <tus> ja. <tus> altijd mensen van wie je het niet verwacht. Nee, dat. Toch. Je, heb je nog van andere BN'ers? Uh. Heb ik van BNS nog... Nee, ik geloof het niet. Nee. Nee, maar het was sowieso wat ik zeg. Het was heel stil. Het is een beetje over dat... Uh, dat dat het hele dat... weer gijp. Nou, dat massaal iedereen de beste wensen wensen. Ja. En daarop reageren en... Uh... Dus, misschien dat het daar ook wel iets mee te maken heeft. Ja. Uh, maar goed, moet je vandaag voor de eerste keer weer naar kantoor doen, zul je zo voorzichtig. Want het ja, ja. is erg uh, glad op de weg. En misschien kunnen de mensen even een uh, berichtje inspreken. Oh. Van, mocht jij nog, hè, ik ben Henk, uh, schilder bij uh, Schildersbedrijf uh, Lik Mijn Kwast. Ik wil, er goed doen. ik wil iedereen even bij. Uh, mocht je de beste wensen over willen brengen, spreek het even in. Ja, dat kan. Via de audio-app in de app van 538 is de mogelijkheid om even een boodschap achter te laten. Dan maken wij daar een mooie compilatie ja, van. Even een te duimen draaien in die file, kan je beter hebben. Wat inspreken daarom. Uh, en uh, nogmaals, doe een beetje voorzichtig... want code oranje van kracht in Noord-Holland, Zuid-Holland... en dat heeft alles te maken met gladheid door bevriezing van natte wegdeelten. Oh. En de sneeuw ook, uh, die valt op dit moment op veel plaatsen. Ik had net ook iets raars op de weg net. Ja? Ik zag iemand uh, de snelweg overrennen. Oh, hè? Ja, heel raar. De snelweg overrennen? Ja. Ja, bij Correndon daar, de A9. Is ja, dat hotel. De, uh, ja, daar liep er zo een gast. Uh, Ik denk iemand jongen. die zijn vlucht moest halen. Gevaarlijk, man. In een speciale uitzending van Pauw in de wet vanwege de Amerikaanse aanval op Venezuela... vertelde voormalig diplomaat Ron Keller dat we deze aanval eigenlijk al aan hadden kunnen zien komen. En hij legde uit waarom. Hij heeft begin september het ministerie van Defensie omgetoverd in het ministerie van Oorlog. En toen had je ja. al kunnen bedenken, oorlog. Gaat die oorlog voeren? En dan die floten een paar weken later de zee opsturen. Dus ja, we hadden het kunnen zien aankomen. En tegelijkertijd hebben we denk ik allemaal... dat is misschien ook wel heel menselijk. Je denkt altijd vanuit zal het zal toch niet gebeuren. Nee, toch gebeurde het. Een, ja, een, een korte, maar zeer precieze aanval van ja. de Verenigde Staten ja. op Venezuela... waarbij de zittende president daar werd gekidnapt. Bizar, hè? Het is echt bizar. Dat je gewoon vanuit het niets gewoon maar... En hij moet vandaar ook voor de rechter verschijnen. Ja. Het, ja. Nu is deze meneer ook niet helemaal... Nee. Bedoel, is ook niet helemaal natuurlijk... op een, uh, een, een eerlijke manier aan de macht gekomen, et cetera, et 2024 heeft hij... Uh, daar is iedereen het er wel over eens... de verkiezingen verloren, maar hij is wel blijven ja, zitten. Het ja, het is allemaal ook niet helemaal fris... maar het feit dat je gewoon iemand maar gewoon uh, bij zijn werkplaats... Uh, of uh, weet ik veel wat oppakt, meeneemt en denkt... Hey, joh, ja, en nu ja, ga ik me sturen. Raar, hè? Ja. Het is een vrij bijzondere situatie. We gaan daar vanochtend verder over doorpraten met Raymond Mensen. Die bellen we later vanochtend even. Die heeft ongetwijfeld de laatste ins en outs. Ooks hadden we deze reactie van die meneer op een hoop dingen nog kunnen toepassen. Die meneer die zegt op een gegeven moment... ik zie het niet aankomen is... Uh, Hij heeft begin september het ministerie van de omgetoverd in yeah. het ministerie van yeah. Oorlog. En toen yeah. had je al kunnen bedenken... oorlog. Gaat die oorlog voeren? En dan die vloot een paar weken vergeten. later de zee opsturen. Yeah. Dus ja, we hadden het kunnen zien aankomen. Nou, dit en tegelijkertijd ook... Ook... hebben we denk ik allemaal... dat is misschien ook wel ja, heel ja, ja, menselijk. Ja. Je denkt altijd van nou, het zal toch niet gebeuren. Ah, ah, de directie van Schiphol had dit ook gisteren... Ja, al, in ja. zaterdag kunnen zien. We hadden ja. het allemaal zien aankomen. Ja, precies. dat Je zegt van... veel vluchten vertragen. en veel reis waren dus ja, we hadden het kunnen zien aankomen. En tegelijkertijd hebben we denk ik allemaal. Dat is misschien ook wel heel menselijk. Je denkt altijd vanuit nou, zal toch niet. Gebeuren. Ja, ja, dat ja, is het. Dat is het bij Rijkswaterstaat had je ook kunnen denken ja. van, joh, zaterdag, uh... ja, de, de, to, toch verrast door de sneeuwval. Ja. We hadden het kunnen zien aankomen. En tegelijkertijd hebben we denk ik allemaal. Dat is misschien ook wel heel menselijk. Je denkt altijd vanuit nou, zal toch niet gebeuren. Nee, ja, nee, of ja, of uh, bijvoorbeeld Joey Veerman, die eventueel naar Turkije zou overstappen ja, maar toch niet ging. Hè? Ja, we hadden het <lacht> kunnen zien aankomen. En tegelijkertijd hebben we denk ik allemaal, dat is misschien ook wel heel menselijk. Je denkt ja. altijd van nou het zal het toch niet, zal gebeuren, het, gebeuren. niet. Het, het zal toch, toch niet We gaan even naar Edwin. Edwin, goedemorgen. Oh, hallo. Ja, goedemorgen. Edwin uit Kampen. Ja, dat klopt. Ja, Edwin, goedemorgen. En uh, ja, de beste wensen. Ja, dankjewel. Jullie ook allemaal nog daar de beste wensen in ja. de studio. Het voelt al even geleden, maar heb je een leuke ja-wisseling gehad? Ja, we hebben zeker een jou eens gehad. Er werd uh, enorm geknald in uh, oh, Kopen. Oh, uh, ook met uh, de melkbussen was dat nu weer oh. een Fantastische happeningen, hè? Ja, ja. Nee, want ik vraag dit ook even, omdat ik zie dat jij bij de politie werkt. Oh! Ja, dat klopt. <laughs> dat mag niet te veel vertellen, natuurlijk. Maar. maar uh, ik, uh, nee, dat is een geitje, maar. Uh, nee, ik ben uh, medewerker bijzonder transport. En wij uh, vervoeren door heel Nederland. Uh, ja, voorzien wij alle uh, wapenkamers in uh, Nederland uh, ja, zien we in hun uh, behoeften. Oh, jij ja, rijdt gewoon rond met uh, kogels en met uh, geweren. Nou ja, dat mag niet te hard zeggen op nee, joh, nee, nee, maar nee, dat nee. is. Het moet ja, wel een beetje geheim blijven, man. Maar we zetten het niet uit. Nee, nee dat dus, dus, uh, uh, uh, is, zetten, uh, is uh, nog Het is nog niet live. Niemand die het hoort, we knippen dit er gewoon uit, we maak je geen enkele zorgen. Ja, maar dat is interessant dus, uh, werk. En dan heb je lopen knallen ook nog op. Uh, Jongen, jonge. Het, het klinkt een beetje alsof jij ook wel een soort voorliefde hebt voor uh, de knal, om het zo maar te zeggen. Ja, met de melkbussen, dat is in camper al uh, een traditie. En uh, ja, het is gewoon prachtig, die knal. Uh, ja, alles eromheen, de gezelligheid, uh, ja, dat mag mooi, dus uh, maar effe... weer een, uh, We hebben de beelden gezien natuurlijk van de afgelopen oud en nieuwe in nou, de grote steden. Kan je dan bijvoorbeeld, als je dan naar kampen kijkt, gaat het daar allemaal gemoedelijk? Of vliegt er ook om de havenklap een auto in de fik, een bushokje in de lucht? En... Nee, dan gaat de kampen allemaal gemoedelijk, want er ja. zijn allemaal duidelijke afspraken gemaakt uh, met de politie, de burgemeester zelf de politie is zelfs op de melkbussen, de collega's op straat, <laughs> Dus er zijn allemaal uh, veiligheidsrisico's uh, hmm. uh, in opgekomen en uh, nee, dat uh, gaat allemaal... We zijn nog een kleine halse stad en uh, dat gaat allemaal nog gelukkig gemoedelijk. Ja, ja. Want Zo Ik word, kan uh, me voorstellen dat jij, want je werkt voor de politie in Apeldoorn... Ja. dat jij wat collega's hebt gesproken die uh, met de oude nieuwnacht dat die, uh, die op straat zijn geweest. Hoe, hoe is het daar verlopen? Want er is natuurlijk ontzettend veel geweld ook richting onder andere politie geweest. Ja, dat klopt. In heel uh, ons land zijn uh, er 250 mensen aangehouden en ja om in die grote steden, ja, daar zag je de beelden ook wel, dat uh, wanneer ze op straat worden bekogeld met vuurpijlen, ja, dan word je natuurlijk niet vrolijk van. Nee. Mag ik en, uh, waarom waarom schieten jullie ja... dan niet gewoon met... Uh, met... Ja, ja, ja, gewoon, nou ja, als je wordt bekogeld of beschoten met vuurpijlen, kan je gewoon terugschieten, wat mij betreft. Ja, nou, laat me daar maar niet over uit. En, uh, <lacht> ja, ik heb daar wel mijn mening over, maar ik vind dat, ja, het, ja, uh, als je de beelden ziet, is het echt schandalig. Ja, de collega's op straat denken uh, altijd aan hun eigen veiligheid. Ja, die kan er wel uh, heel uh, snel bovenop gaan zitten en die gasten uh, ja, proberen te pakken. Maar ja, uh, veiligheid gaat voorop. En in dit geval uh, trek je dan soms even terug. En soms moet je ook niet in een gebied komen, vind ik, waar het, uh, waar het is Want ze dus rijden. soms ook met de bus in, midden in uh, de ellende. Ja, dan soms dan uh, kunnen zeggen dat je erom vraagt. Maar soms is het ook handig om daar even niet te komen, ja. een uh, half uurtje. Ja, ja. Het ja, ja, ja, is natuurlijk heel, heel, erg, heel erg vervelend ja. als je op straat zit. Ja. Hey uh, Edwin, ik heb denk ik onwijs leuk nieuws voor je deze vroege maandagmorgen. Jij bent namelijk, uh, de, ja, niet alleen vandaag de eerste luisteraar... maar de eerste luisteraar ook van 2026 voor deze show. De eerste luisteraar. Gefeliciteerd! Hey, ik hey, <laughs> We gaan het je toe sturen, man. Ja, oké, okay, hartstikke bedankt, dit is doen nog een fijne uitzending. Dankjewel, ben je op de weg op dit moment of niet? Ja, ik rijd net Apeldoorn binnen. En, is het een beetje te doen? Mooi. het is wel een zachtjes aanrijden hoor. Ja, zachtjes aan, twee handjes aan het sturen en de glimmende kant boven, dat is een beetje het advies. Doorstraat. Oké. Okay. Even een mooie dag man. Ja, leuk dat jullie gesproken hebben. Okay, goed. Bye, bye. bye, bye. Bye, bye. is binnen. Dus ik zeg goedemorgen. I was standing on a star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 Uiteraard op de show voor deze maandagochtend. Extreem druk nu al op de weg. Uh, waar staat langs de langste file op dit moment, Rick? Nou, dan moet ik even kijken. Dat is, ja, het zijn er zoveel. Je wordt helemaal gek ervan. De file met de meeste vertraging nu op de A27 Gorkum Utrecht bij Houtensebrug. Brug. De vertraging 38 minuten. Nou, weer een beetje rekening mee als je de weg op gaat. Code Oranje van kracht in een groot deel van Nederland. Rona Young is dit. You know I'm So why would you leave me waiting outside the station? When it was like minus 4 degrees and I, I get what you say.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 In uh, de ochtendshow voor deze maandag. Het is uh, 5 januari uh, vandaag. En uh, wij gaan, uh, het is wel leuk. We gaan kaarten weggeven verderop in dit programma. Voor uh, de vrienden van Amsterdam Live. Oh, oh. That time of the year. Zitten weer aan te komen hoor. Volgens mij beginnen ze over een paar dagen beginnen ze al in uh, Rotterdam Ahoy. En uh, ja, een van de edities kan jij bij gaan wonen. Want we gaan daar straks kaarten voor uh, weggeven verderop in het programma. Dus, uh, Ik denk dat dit weekend de aftrap is. Dat uh, lijkt me wel zoiets. Dat zou zomaar kunnen. Ja, ja, ja, zeker. Dat zou, ik dacht oh, dat ik ergens absoluut. had gelezen 9 januari. Ja, dat, nou, dat, dat is vrijdag dat, toch? Dat, dus, ja. dat is dit weekend. Ja, dat, uh, even kijken. We starten op uh, 9 januari inderdaad. Dat is de eerste. Uh, vrijdag gaat het los daar in Rotterdam. Ahoy, en, en de Nieuwsnik uh, dus doen nog een paar uh, voorprogrammetjes. Uh, oh. Doen we dat samen? Dat doen we, ja, dat doen we oh. zeker samen. Dat doen we. Elke vijfde jokie doet toch, of tenminste een flink ja, aantal vijfde jokie doet een uh, voorprogramma. Op een aantal uh, avonden wilden ze toch uh, het beste van de het... <lacht> dag. Dus hebben ze ons gevraagd. Maar was uh, hartstikke voorbij dit zie ik het al, dacht ik, dat we daar ook staan het oh, leuk. Ja. Heb je er zin in? 100 procent. Leuk. Ja, ja. Maar wat doen jullie dan tijdens het voorprogramma? Ja, daar ben ik heel benieuwd naar. Wat, uh, nou, we wat draaien wel plaatjes en uh, zo. En we gaan de mensen een beetje uh, opwarmen. Een beetje, uh, een beetje volksmengen. Dat doet, uh... Maar ik kan me voorstellen dat je bepaalde dingen niet mag draaien. We ook we... geen Nederlandstalige muziek draaien. Helemaal niet. Helemaal niet. Oh. Ja, op zich kan je het nog steeds hartstikke gezellig maken. Maar je ziet ja, ja, met heel veel liedjes die zitten al in de show zelf. In de show. Dus, uh... Ah, ja, en het is echt een. Nou ja, het is ongelooflijk. Het is bijna niet bij te houden zoveel liedjes altijd langskomen tijdens. Ja. Uh, uh, dit, ik vind het een fantastisch hartstikke. evenement. Ja, het is superleuk. Ja. Ja. We gaan ook nog een hele dag daar uitzenden. Maar dat, dat duurt nog eventjes. Maar dan gaan we een hele vrijdag. Uh, zijn oh. alle programma's van Vijfde de Die komen vanuit Rotterdam en Hoi. En daar zit de Ochtendshow dan ook bij. Gezellig. Bij ja, dan ben ik heel benieuwd hoe dat gaat. Maar wij ontvangen wat artiesten dan tussen 6 en tien ook. Uh. Maar die hebben die avond Oh, voor, mijn god. Hebben ze opgetreden. Ja en ik kan me zo maar voorstellen dat er een aantal ook door hebben gehaald naar de ochtendshow. Dus uh, nou ja, <alone eleveren> euh, dat uh, volgens mij, ik zeg even uit mijn hoofd, de je komt hij weer met zijn uit zijn hoofd. <laughs> ja. Ik dacht de 19 toch? Zeker dat wij 16e. De 16e. Je draait de 9. Vrijdag de 16e is dat zitten in het nieuws zo meteen. Ja, het nieuwe jaar is net begonnen en we zijn nu alweer bezig met de volgende vakantie. Wat populair is, hoor je zo. Wanneer stuur je een rekening in naar Radio 538? Nou, bijvoorbeeld als je een eend hebt aangereden. door de koplamp voor een motorfiets gevlogen. Oh, wat is het nu? Nou ja, goed, ik kwam verrijst. 538, betaald jouw rekening. Ja, super. Hier. Hier met je rekening. Stuur nu jouw rekening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 En dan de situatie op de weg. Rick en de files. Begin op de A2 Den Bosch-Maarsen bij Utrecht-Papendorp. 14 minuten vertraging. A4 Den Haag-Rotterdam bij de Keteltunnel 19. A4 Rotterdam-Den Haag bij Keteltunnel 14 minuten. A7 Den Zaanstad bij Purmerend Noord 13. A15 ridderkerk oostvoorne bij Rozenburg Centrum 10 minuten. Probleem op de A44 Gorkum-Utrecht bij Houtensebrug. De vertraging 44 minuten. A27 Utrecht-Gorkum bij Lunetten-Gladdeweg. De vertraging 11 minuten. Zo, Een flinke luisterstel. 2 over half 7 is het. Goedemorgen.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 Gepakt. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Wat er precies is gebeurd, dat wordt nog uitgezocht. Oh. Nou, er werden gisteren natuurlijk heel veel vluchten geschrapt vanwege het winterweer. Mensen die gisteren bijvoorbeeld naar Londen wilden reizen, die hebben maar liefst ruim zeven uur Ach. in het vliegtuig vastgezeten. Nee. En het vertrok maar niet vanaf Schiphol. Ja, en die vlucht zou eigenlijk rond twee uur in de middag vertrekken. Uiteindelijk rond negen uur in de avond werd de vlucht helemaal geannuleerd. Konden ze het to toestel uit. Nou ja, oh, maar, verschrikkelijk was het. even, uh, uh, ik was, uh, ik was deze kerstvakantie naar Oslo-vakantie geweest. dat oh, ja. En ik kwam ook gisteren terug. En dan kan je twee dingen doen. Hè. Of de vlucht had helemaal geannuleerd kunnen zijn. Dat was ja, ik ja, vandaag ja. niet geweest. Maar gisteren, de, wij kregen de vlucht vanuit Amsterdam. Die gaat eerst. Dat is natuurlijk gewoon een soort busverbinding. ja. ja. Dus, ja. Die vlucht vanaf tien uur naar, uh, vanuit Amsterdam gaan naar Oslo. en Daar vlieg je weer mee terug. Dat gaan ja, we nog ja. zes keer zo heen en weer. Maar die vlucht, die uh, ik vertrok uiteindelijk pas om uh, half vijf. Die had om half één moeten vertrekken. Maar die mensen, die hebben vanaf tien uur s ochtends. Dus in Nederland naar ja. Oslo. Vanaf tien uur tot uh, ongeveer uh, na, uh, half vijf in Oslo. Ze hebben vier uur moeten wachten. Totdat dat, dat sneeuw eraf gespoten komt. Oh ja. En nee, ja, dat, dat was een van die apparaten toch... stuk op Schiphol geworden. Ja, maar dan nog. Kom op, Tim. Weet ja, maar ja. Je, dit, dit is, ja, maar het is niet dat er van die dingen staan op Schiphol. Nee, maar ik kwam uit Oslo, daar lag 25 centimeter sneeuw. Oh, ja. En wij waren binnen twee minuten weg. Ja, bij de Ja, maar daar zijn ze het gewend. Wij zijn ja, maar het niet dan gewend. Nog, dan nog, ik kwam gisteravond aan op Schiphol. Toen dacht ik, waar ligt de sneeuw? Er ja. lag echt nee, niks. Niks. Ik vond het echt dat ik dacht van nou, Nederland op zijn smalst. Ja, nou ja, dat, is ja het, dat weten we al. Nou het even, was chaos op Schiphol dat ik dacht van nou, ik, het, het leek wel alsof... Uh, of in een van de tunderstormen gezet. Maar er lag niks. Ja, ik denk toch dat je daar een beetje in ja, Er wordt hard, hard gewerkt. Nee, nee. Nou, is... ik twijfel niet aan uh, de mensen die op de, schu op de schuiver zitten. Ja. En uh, de koffers. Maar het gaat mis bij degene die de planningen maken. Ja, maar dat het... is zo ingewikkeld. Want ah, het is niet dat je zegt van jij ja, je, je gaat een half uur lager erop stijgen, en dan moet je ook een half uur later kunnen landen. Maar op maar hoe ja, kan de het? De plek waar je heen vliegt. En dat is vaak waar het fout gaat. Ja, het gaat fout dat je vier uur moet wachten voordat de sneeuw van je vliegtuig gespoeld is. Maar dan niet zo gek lang geleden hadden we hier een hele delegatie van de verkeerstoren over de vloer. En toen heb ik een tijdje met een van die gasten praten. Ja. En toen hebben we het hier ook over gehad. Die zegt je hebt geen idee wat voor puzzel er gelegd moet worden. Want het is niet ja, als het bij ons een stukje uitgaat, dan zijn ja. het op ja, heel veel andere ik. plaatsen ook stukjes die. Maar ik zou dan worden. een keer met die hele delegatie in plaats van naar op de Bergweg naar... Oslo in Noorwegen gaan en daar een keer even overleggen van joh, hoe doen jullie het nou? Ja, maar ja, goed. Dan, ja. Dan, dan moet je dus altijd moet je, uh, zes of zeven van die karretjes klaar hebben staan om vliegtuigen nou ja, vrij te, te nou maken. Ja, je had gisteren 400 winter. vluchten geannuleerd. Je kan je twee dingen afvragen. Of, of je ja, hebt die altijd paraat staan. Ja. Of je annuleert 400 vluchten. Nou ja, in dit geval zijn het 400 vluchten en dat is super vervelend voor iedereen Zeker, die ermee te maken chaos heeft. Maar dat gebeurt, dat gebeurt één keer. En dit was ook nog eens een, een ja. super drukke dag. Maar verder heb je het hele jaar er geen last van. Dan heb je al die karretjes daar staan. En die mensen ja. die die dingen ah, ja, moeten bijhouden. Dat is wat Rick ja, zegt. Wat is... Ja, maar dat, dat levert... Dat is ja, niet uit. Niet. Dat, dat, dat, dat kan niet uit. Ik vond echt dat ik dacht van... als je, ja, Wij vier... willen met z'n allen voor een habbekrats... willen we de wereld over Ja, nou, maar dat is niet meer. Dus no, dat... Nee. Nee. Nee. Nee. Voor ik kan een je de... habbekrats, dat gaat niet hoor. Ja, in verhouding nee, is het nog steeds heel goed. Nee joh. hou op. <laughs> nou ja, ja, als alles... jij wil, kan je voor weinig geld... kun je naar de andere kant van Europa vliegen. Dat is, als je die... een beetje goed zoekt... Nou, die tijd is wel echt voorbij. Dat is echt serieus waar. Niet als jij gebonden bent aan het weekend hoor. Nee, kijk daar ga je. Ja, of aan de schoolvakantie. Laten we vooropstellen, het is een luxe probleem. Oh, dat is het zeker. Dat zeker. Maar gewoon, uh, uiteindelijk, gisteren, wij kwamen dus aan op Schiphol. Moesten nog een uur wachten voordat de plek aan de gate was. Dus je staat daar maar. En uh, dan moeten de kinderen pissen. Nou, ja. oh. mag niet. Weet je wel. Uh, oh, nee. Blijven zitten, gordels omhouden. Ja, ja. ja het is echt. Het waarom, is... waarom mag je eigenlijk niet plassen? Als ja, je geen hoe dat weet. Je, je bent geland. En dat vliegtuig kan natuurlijk elk moment weer gaan rijden. Oh. Als zij, laten we zeggen, groen licht krijgen om aan die gate. Maar moet je tegen een kind van drie zeggen, je mag niet het waren alles niet mijn kinderen, dan dus nee, gaan we dat vooropstellen. stellen. Uh, maar ja, dat soort dingen, weet je wel dan voel je het niet aan dan voel je het echt niet aan hoe het in elkaar steekt. Wij waren al uh, een uur thuis en toen kregen we een berichtje. Wij vlogen dus zonder ruim bagage. U kunt nu uw koffer ophalen op ja. kamp 9. Ik denk nou hé, hey, die hebben daar ook lang op moeten wachten. Maar ook dat is natuurlijk een grote chaos. chaos. Ja, dat is hadden een vriendinnetje, die was, een, uh, die was uh, over voor de kerstvakantie. Die vloog op zaterdagochtend terug naar Amerika. Die hebben vier uur in het vliegtuig zitten wachten. Toen kregen ze te horen ja. dat de vlucht is geannuleerd. Toen wilden ze de koffers weer ophalen, die waren weg. Toen zijn ze in een hotel gestopt, konden ze de volgende dag via Atlanta konden ze terugvliegen. Nou. Weer drie uur vertraging, Kofferzoek. één ja. groot ellende. Echt? Ja, dat, ja. ja. Ik had eigenlijk nog een berichtje over welke vakanties er komend jaar in is. Nou. Ja, doe maar. We willen vooral meer rust in oh. ieder geval. We oh. willen naar de natuur dus weg met de stress. En uh, ja, bestemmingen met spirituele en emotionele ladingen. Die zijn oh. nu heel erg geen rouwreizen naar Tibet of naar Teschelling. Walk of Grief lopen. Scheiding? Ja, <laughs> ja, dan kan je of, de, of de in Santiago, weet je wel. de Compostella kun je daar ook naar een scheiding... of naar verlies kun je die gaan lopen. Solo reizen worden ook heel erg hip. Jo. En vooral Scandinavië. Nou, daar dus zijn jullie natuurlijk geweest. Ja. Zit, uh, dat is ook helemaal in. Is dat in, ja? Ja. Zie je, een ontzettende oh, ja, jeetje uh, Dank je wel even, Florentine, voor dit moment. Zometeen gaan wij naar Lekker Naar de Wekker. Welke plaat wil je horen? Stem even mee en maak kans op de badjas. Die is er gewoon op. Take my hand, take my hand. Cancel all your plans. Take a chance, take a chance. Ain't got forever. from waiting Dan in de ochtendshow van 5.8 om 11 over half 7. En dus is het tijd geworden voor... Lekker na de wekker. Hey, eens Even kijken welke plaats vandaag de voorkeur heeft van onze luisteraars. Stukje democratie hier op de radio. Uh, laten we beginnen met de verjaardag van... Uh, ik denk de beroemdste wijnmaker van Nederland. Die met die snor, weet je wel. Ilja Gort. Hij was ooit uh, reclamecomponist. Ja, zeker. Nescafé. Onder ja. andere. En volgens mij de Prodent. Uh, poetje Steen van oh, Prodent. Ja. En meer van die uh, ja, herkenbare melodieën die hij uh, schreef. Ilja Gort, jaar vandaag. Is tegenwoordig wijnmaker. Dus we dachten, misschien is deze wel leuk... in het kader van zijn verjaardag. Ja, ja lekker man. Hoe kan het ook anders? Het wel dan weliswaar uh, Dry January, maar... Red Red Wine is vandaag de eerste optie in Lekker Naar de Wekker. Dus als dat de plaats die je wil horen van Yubi 40 is die... dan mag je een 1 deze kant op sturen en gaat je stemmen naar dat liedje. Het is ook de verjaardag van een uh, Zwitserse DJ, namelijk DJ Bobo. René Bouwman, zoals zijn echte naam luidt. Uh, die is vandaag een jaar ouder geworden. Die had in de 90s een aantal hitjes, onder andere met deze. Everybody knew we voor. Dat, dat doet hij volgens mij op een gegeven moment. Ja, momenten. hit de dance floor. Yeah. Uh, nou, yeah, uh, als je iets. die wil horen van DJ Bobo, laat het even weten door een 2 naar de studio te appen. Dan ga je stemmen naar Everybody van DJ Bobo. Dus een 1 voor UB40, Red Red Wine. ook een beetje een uh, felicitatie aan Ilja Gort. Of ga je voor DJ Bobo, de jarige DJ, een optie 2 deze kant op appen. En dan ga ik je stemmen naar Everybody. Die zij maakte van het liedje van Oudwin and Fire. Waar Oudwin and Fire in de jaren 70 al niet mee had. September, maar dan in de 99-uitvoering. En zo heet die dan ook. September, ja, ja, ja. 99. Wat is er lekker na ja. je Ja, vandaag in de aanbieding Red Red Wine van UB40, dat was de eerste optie. heeft alles te maken met de verjaardag van Ilja Gort. En DJ Bobo is vandaag jarig. En dus hebben wij Everybody als tweede optie. En de grote vraag is, waar gaat Jasper voor kiezen? Jasper, goeiemorgen. Goeiemorgen. Uit Spijkenissen. Ja, klopt. Ja. ja, en de beste wensen. Ja, ja de beste wensen jullie allemaal. Hey, heb je een goede start van 2026 gehad? Uh, ja, zeker. Alle handjes en, er nog aan, je kan de, de vingers nog tellen. Ja, ja ik geef dit zo'n vuurwerk, dus ik sta liever met een biertje te kijken naar het vuurwerk. Oh ja, ja, ja, ja. Maar goed, jij moet er ook zuinig op zijn op die handen, want jij werkt als boomverzorger. Ja, klopt. Ja. Maar dan kan ik me zomaar voorstellen, met dit weer, dat je weinig te doen hebt. Nou ja, het is, uh, ik ga daar nog naar even, even kijken wat ik vandaag kan doen. <laughs> maar het is ook... Uh, ja, de ene keer kan je heel veel doen, de andere keer niet. Ja, dus nou ook even kijken... Uh, maar ik hoop dat ik vandaag weer lekker met een hoogwegje rond kan uh, knorren. Maar de, er ligt er overal sneeuw Jasper? Ja zeker, maar er zijn ook takken die gewoon gebroken zijn. Die moeten er ook uit of oh. uh, meldingen doen. En al die uh. mensen met zo'n olijfbomen zijn natuurlijk in paniek. Dan moeten ze zo'n de zak over of van de bubbeltjes plastic. Ja, ja nee, dat doen we dan weer net niet. Oh. Maar uh, bijvoorbeeld uh, bomen, moet een bomen in de achtertuin weghalen bijvoorbeeld. Uh, noem maar op rondom bomen, dat doe ik al. Ah, okay. Want je ziet nu oh. natuurlijk wel, als er wat sneeuw op die takken ligt ze knakken door, dan weet jij van hé, hey, die, die, die moet eruit. Ja zeker, maar dat zijn we al in de voorhand, ja, je leert eigenlijk al een boom te lezen, dus je ziet al eigenlijk al heel snel, oh, die tak moet eruit, want oh, die is slecht bijvoorbeeld, of die is ziek, of die boom is ziek, dus daar ben ik al echt de hele dag mee bezig. Ah oké, okay. en is dan ook, uh, de, als jij ergens een boom ziet staan, dat jij onmiddellijk uh, een soort diagnose voor jezelf maakt van, oh, is het een gezonde boom, of die zou ik eruit trekken? Ja, nou dat is ook zelfs de irritatie van vrouwen als we ergens zijn. Dus ik had altijd te kijken naar andere bomen. En de vrouw al zegt van, joh ja Jasper, kijk eens nou alsjeblieft naar horen. Dus normaal kijken we naar een andere vrouw, nou, jij kijkt naar een andere vrouw, bomen. Vrouw, ja. Naar andere bomen. Ja, ja, dat klopt. Hey Jasper, vandaag in de aanwinning UB40 met Red Red Wine. En als tweede optie DJ Bobo, Everybody. Wat is de leukste plaat wat jou betreft? Ik had optie 1 gedaan. UB40. Yes. Ja, nou, dan gaan we die draaien. Daar waren ook de meeste stemmen op binnengekomen. Dus uh, Jasper, hij is officieel van jou. Je krijgt de badjas. Ah, Superleuk. En wil jij dan een groen of een ja, Nou Ja, dat is natuurlijk een vraag. Ja. Ja. Ja. Nee, ja, misschien dat je hem wel vindt, want ik begrijp dat jouw vrouw zwanger is. Ja, klopt. Die is hoog uh, zwanger, dus uh, nu de laatste paar dagen gaan we in. De, de laatste paar weken, dus dat is spannend. Spannend, man. En weten jullie al wat het wordt? Uh, nee, we willen het echt een verrassing houden. Oh, oké. Okay. Dat hoor je niet vaak oh, meer. Nee, uh, doe, doe niet zo'n reveal dingen uh, dat er iets nee. hebben? Uh, nee, ja klopt. Mijn vrouw die werkt op een ziekenhuis met de voorgeboren baby's. Dus die heeft er al een verhaal uh. over gehoord. Dat dus ja, ja. ook verhaal. En ik hoef het ook niet te weten. Ik vind nou, het alleen maar leuk zo. Als het maar gezond is. Ja. toch? Dat is het belangrijkste, ja. Nou, uh, Jasper, succes dan ja. op de komende tijd. En geniet ervan. En uh, we gaan hem draaien. Redwood Red, Wine, de groene badjas, is van jou. Mooie dag vandaag. Dankjewel. Super. Goeie en even zonder. Red Wine Vandaag de winnaar en lekker naar de wekker de meeste stemmen binnen op deze plaat. Leuk, uh, voor al die mensen ook die dry january zijn ingegaan uh, natuurlijk. Dat is een van de goede voornemens voor een hoop mensen. Om januari dan eventjes de alcohol te laten staan. Ja, stoppen met roken. Stoppen met roken, afvallen, meer sporten. Nou ja, het zijn allemaal van die goede voornemens. Uh, voor de mensen die uh, ja, wat gezonder willen leven en bijvoorbeeld willen afvallen... hebben we zo meteen misschien wel even een klein stukje naar de luisteraar. Oh. Service naar de luisteraar. Nou, ook voor onszelf misschien. Ja, uh, hebben wij uh, een, uh, een voedingsdeskundige aan de telefoon... die zegt van ja, dat afvallen, dat hoeft helemaal niet zo... Uh, Vervelend te zijn. Oh. Je kan dat eigenlijk best op een hele leuke manier kun je dat uh, voor jezelf oh. doen. Het is natuurlijk vaak dat mensen denken: van nou, dan ga ik lekker de helft minder ja. eten en dan komt het wel in orde. Even uh, geen, uh, geen pasta's meer, geen aardappelen meer. Uh. Nee, het gaat uh, over in dit geval, uh, zoals ze dat noemen, food yeah. swaps. Fruit swaps? Food swaps. Oh, food swaps. Ja, food swaps. Oh, oké. Okay. Dus je, je voelt, ja, je wisselt eigenlijk uh, bepaalde patronen in je, oh. in je voeding. Dus je gaat bijvoorbeeld van roomboter ga je naar de halvarine. Ja, zo oh, ja. van een hele zak chips naar een halve <laughs> zak chips. <laughs> nou, dan kun we wel beter popcorn, hè? Popcorn nou, is, bijvoorbeeld, popcorn? Ja. ja, popcorn. Oh, dat vind ik wel lekker. Ja, ja maar daar kan je heel veel van eten. En uh, de, de, de, qua calorieën valt wel ja, heel omdat ja. het ja, heel licht ja, is. Ja. Oh, wat grappig. Ja. Nou. Uh, dus nou, zo zijn er een heleboel tips. We gaan er even met Leroy van Reen over spreken. Dat is onze voedingsdeskundige die we straks eventjes spreken. Verderop in de show ook nog een remoment die wij bellen over de situatie in Venezuela en de Verenigde Staten natuurlijk. Uh, afgelopen zaterdag groot nieuws, wereldnieuws uh, om het uh, zomaar te noemen. Uh, de arrestatie van de president van Venezuela. Maduro. Ja, Maduro, de, de kidnapping was het bijna. Want hij is met zijn vrouw uh, ja, op dit moment in de Verenigde Staten. Uh, en wordt daar geloof ik deze week nog uh, Zeker. voorgeleid. Ja. Uh, hoe dat verder gaat, dat horen we straks van Raymond. Die heeft het laatste nieuws uh, daarover. En je maakt kans op kaarten voor de vrienden van Amstel. Want die geven we ook weg deze hele week in de ochtendshow onder andere. Als we allemaal tegelijk stroom gebruiken, raakt ons stroomnet overbelast.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 Maak kennis met Flow. Overdag fitness en perfectie. Snachts glitter en vrijheid. Je nieuwe dagelijkse serie. Flow. Vanavond om 7 uur bij Net5. Met rapportgeld de hele kantine leeggekocht. Maar nu dik onvoldoende geld om te sparen?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 Kijk voor al onze services op hornbach.nl slash service. Hey ZZP'er, maak je plannen waar dit jaar. Met de support van Nationale Nederlanden. Start 2026 goed en begin nu met het opbouwen van jouw pensioen. Ga naar nm.nl pensioenopbouwen Onze support heb je. Let op, beleggen kent risico's. Je kunt een deel van je inleg verliezen. 58 Nieuws. 7 uur.